Oo! Ik kijk omhoog. Then when I go, in the light, I'll stay in the Then when on my neck, bitch, on my neck, loose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 Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb mijn mijn capricepsje op mijn bankje Ik plankje, klankje, me steeds voor op mijn plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje Met de sterren in de lucht, dat zegt de wereld is mijn plaatje. Op je tolle pipsnaak Goor dat de afstand Van je hemel lichaam De eerdans spreekt naar alle klas The man who you in the stomach never, never. Judah, Judah's God Ja, ja. <laughs> dat is jammer moment, hè, Kevin. Jij mag goed openen. Nee, dat is de verkeerde. Nee. No. Oh, <laughs> play. Ja, daar zijn we weer. Ja, ja. Kevin is ook weer aanwezig, dames en heren. Goedenavond. En Mensen in de studio, laat je horen. We zitten weer helemaal vol hier, hoor. Café, Met z'n tweeën. Ja. <laughs> we gaan... Leuke dingen doen vandaag. Hele leuke dingen. Vertel, vertel. vertel. Oh, ja, Patrick heeft het lijstje. Nee, jij hebt het lijstje. Pak de microfoon erbij. Pak de microfoon erbij, Patrick. Oh, ik, ik. Toevallig weet ik het. Oh, het, het komt beetje Een beetje jammer, jammer dit, hè. Een beetje jammer. Nee, als jij het wil doen, mag jij het doen, Nee, om uh, kwart over negen. de razzletapap van de week. Ja, ja, van de week. Dat is nu dus. Ja, uh, half tien. Raar maar waar? Kwart voor tien. Wel minuutje. 10 uur, nou toevallig nou, heel toevallig Nou, ik moet je nieuws. zeggen, Belmunie is wat anders geworden. Ja, uh, om kwart over 10, Dier van de Week, en om half 10, eigenlijk Kevin's top 5, maar Kevin is er vandaag niet. <laughs> dus uh, nee, we geen top 5 wat anders. Maar we gaan een beetje Sandvoorts Nieuws. Ja, precies. En om uh, kwart over 10, een blankootje. Nou. Nah. <laughs> dat is natuurlijk ook hartstikke lachen. Het belminuutje, daar gaan we wat anders voor doen. Ja, vertel, jij weet dat. Hoe noemde ik dat ook alweer? Weet ik wat niet. Ik ook, wacht, dan ga ik even jouw WhatsApp erbij halen? Graag maar raag? Nee, okay. nee, nee, nee, nee. nee. Het is, want mijn baas die zegt altijd: maandag is Appeltjesdag. Dus in het kader van het Appeltjesdag. Hallo, mag ik even erbij pakken? Gaan we appel graaien? Hé, hey, waarom doet hij het nou niet nog een keer? Hé, hey, je moet op een repeat, man. Oh. <laughs> maar we gaan appel graaien. Appel graaien. Dat, dat is een nieuwe rubriek. We gaan er een uh, competitie van maken. Patrick vindt het leuk. Ja. <laughs> In het kader van Appel Maandag gaan we appel graaien. Weet je toevallig al wat het is? Ik heb geen idee. Ah, okay. Oh, dat doe je zeker mee. Maar het is totaal niet wat jullie ervan verwachten. En als over een half jaar gaan wij de winnaar bekendmaken. Ja. En wie er wint. Je krijgt de Gouden Dildo. Oh, <laughs> zit er zit hier iedereen eentje. Ja! Die kan de... ik gebruiken! <laughs> Gelukkig staat de microfoon op. <laughs> Top. Uh, dus dat wordt Appelgraaien. Uh, de latere stoppen van deze week. Hallo. Ja, oh wacht. We gaan deze even een stukje van YouTube. Uh, daar hou ik niet van, maar laten we het maar doen. Ik heb U2 en Green Day. The Saints are coming live. Is dat goed? Hij is leuk. Oké. Okay. We gaan luisteren. ook heel leuk, maar dit is, dit net, is hem dit, niet! Dit is Zullen we anders gewoon een andere, die is veel leuker. Hey, wow. dat is leuker man. je er is niet mee. Nee, Benny. Je die staat ben je hier, keer hier achter keer op die bank. Jonge, jonge, jonge. Zit hier achter op die bank. Die zit gewoon die hele programma te leiden hier. Carmen. Ja, dat is hem. Dit was dus uh, Green Day met 1 September Nee, ja, Maar nou, we gaan een beetje een... Uh, die ben ik vorige week vergeten af te spelen. Maar dit is de stopper van vorige week. Wat doen we dan met deze week? Dit is van deze week. Nou, deze week, dat is de plaats. Nieuwsgier. Ja, hier hebben we Tai Tai met een Alpenexpress. Op. Alpen Express. hop. pop. de Alpen Ik Dat was de Alpen Express. Zullen wij eens even verder gaan met uh, jouw favoriet? Ja, ja. Marco Bazzato in lange Frans. Kom maar op. Zet een appel op mijn hoofd. Gooi de eerste steen aan mij. Hang me aan de hoogste boom. Mijn lied zal klinken voor altijd. En bol op mijn borst. Bek het zieren op mijn lijf. Zet het vaart maar op mijn keel. Je krijgt een ziel. En... Zijn mijn ballen en mijn woorden stappen lachend op de guillotine. Als dat is wat wij verdienen, speel jij God, ik vind het prima. Ik weet wie ik ben en ik ken mijn vrienden. Langs de lijn is niet aan de bal, sturen gaat niet vanaf de bal. Volwiel de smikkeld als ik val, ik pikkel tot mijn liefde zal. Overwinnen, ik geloof in dingen, mijn hoop is nooit te dupe nou Ik kan niet verliezen, überhaupt. Ik heb de liefde van mijn kids en een vrouw, Een vrouw.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 Fucking love Heerlijk. Ga jij even dat bij papa? Wat? Ja, wij gaan een ramen waar wegen. Zal ik jou eens wat vertellen? Exacte. Ik zit met een meisje in de klas en die zit alleen maar zo. Godverdamme. En dan zit zij uh, aan de andere kant van de klaslokaal. Ja. Ja hoor. <laughs> Oké, okay, hey, hallo, mijn scherm is uit. Hey, jongens, ik zie zo'n beetje. Hé, hey, hey. Wat bedoel je? Ik uh, ben een beetje dyslexisch. <laughs> ik zie het nou goed. Mag ik hem voorlezen? <laughs> <laughs> Tuurlijk. Wacht even hoor. Ah, hallo. Weg met die uh, advertentie. Ja, we hebben hem. Het is net de tabloid zo. Ja, eh, uh, Rama. Waar? Stroomstoring door vliegend hert. Dat zou zo in Zandvoort kunnen gebeuren. Intendeerd. In het dorpje East Misoa uit het Amerikaanse staat Montana is getroffen door een stroomstoring. Er was een hert op de hoogspanningskabel gevallen. Hoezo gevallen? Dat staat er. God. Oké. Okay. Uh, East Minnesota. Misola. Misola. Misoa. Miso Misoa. Misola. Iets Ook wel Laar, Een Iets plaats glamidia. met zo'n 2000 inwoners zat kort tijd zonder stroom. En een monteur van de elektriciteitsmaatschappij kwam een kijkje nemen. Toen hij aankwam zag hij dat er een hertekalf op de hoogspanningskabel lag. Waarschijnlijk was het dier er gedropt door een adelaar. <lacht> Die zijn prooi bij nader inzien te, toch te zwaar vond. <lacht> bij nader inzien zo fout. Die gaan wij tweeten, dames en heren. Heb jij nog een leuk weetje? Want ik hoorde jou net ook over een uh, peurschuim of zo. Nee joh, dat uh, mag niet op de radio. Of over uh, scheerschuim, dat vond ik wel heel leuk. Hè? Weet jij die? Ja, dat je het scheerschuim, dat je als je dat in de vriezer doet... En, moet je hem in en de dan door, door breken en dan onder iemand zijn kussen doen... Je, dan dan moet je, een, uh, je moet hem in de vriezer doen... Totdat hij helemaal hard is, van binnen... Ja, En dan moet je dus, doordat hij hard is, kan hij ook niet meer uitzetten Dus dan breken we de cilinder eromheen weg En dan onder iemand kussen En dan, en dan de, de inhoud onder iemand ja. En dan, uh, en dan volgende ochtend uh, kan je lachen Gaat het uitzetten Weet je wat ook leuk is? Zo, als Deze... iemand ligt te pitten, met een paar mensen gewoon gaan gillen Dat is lachen Of als iemand in je passagiersstoel zit uh, ja, te slapen En, en er, er zit zo'n... En er Nee, of zo'n vracht... Of, hallo, of zo'n vrachtwagen, weet je wel, waar die auto andersom van zit Ja <laughs> En dan nou, heel dicht achter ik lag van een hallo. week lag ik uh, in de auto te slapen bijna En toen deed ik ook mijn ogen open en toen zag ik ook een vrachtwagen <laughs> Ik schrok heel erg ja, <laughs> dat, Het ja. lijkt alsof je een blaffende poes bent Ja, precies. Want die betrapt Oh, blaffende poes betrapt door baasje. Oh, ik oh. zag oh. het oh. niet eens. Poessen die in dozen kruipen, rare sprongen maken en schattig zijn... ...komen in de grote getalen op YouTube. Maar uniek is de kat die betrapt wordt door zijn baasje... ...terwijl hij onduidelijke redenen aan het blaffen is. De poes... Poezen wekken regelmatig de indruk dat ze iets in hun schild voeren en ons voor de gek houden. Maar deze poes maakt het heel erg bot. Het is onduidelijke reden. Ze is om een onduidelijke reden aan het blaffen tot zij haar baasje ziet. Dan corrigeert ze zichzelf en gaat miauwen. Hier wordt we het filmpje. Dit is dus die kat. Wil je dit dan niet delen? Wij zullen dit bericht op ramenwaarde waarde delen. Nee, ik kan niet. Dus dit was het filmpje. <lacht> <lacht> Hallo. Zo. <lacht> ik vind het wel leuk. leuke hier hierbij. Dus een ja, Eigen blaffende... duim met een blaffende kat. Blaffende kat. Ik heb jij nog wat leuks. Ja, ik, ik ben leuk. Ik ja, ja, heb uh, je iets leuks. Hoor. Dat, zou, dat zou jij ook doen. Dit. Nee. Ja. Dat, dat berichtje. Berichtje? Ja, op. Hallo. Ik heb hem weer veranderd toch? Oh jeetje. Oh, wat ben je toch. Oh, wat ben je heel snel. Echt, je doet twee kleintjes voor jezelf en één hele, hele, hele, hele, hele grote voor mij. Ik verdeel het. <laughs> of Britse... wil je een andere? Nee. Ah, nee. Britse boer. Een man vindt gestolen fiets terug via Facebook. <laughs> Een Britse boer. Oké. Okay. Een man uit het Engelse Oxfordshire... Sir shire, sir? shire. Een man uit het Engelse stadje... ...heeft zijn fiets <laughs> ...gestolen fiets weer teruggevonden... ...nadat hij foto's van de diefstal op Facebook zette. De fiets van de man werd voor zijn huis gestolen... ...waardoor de diefstal werd vastgelegd op de bewakingscamera's... ...die de man geïnstalleerd had. Meld de BBC... Direct nadat hij ontdekt dat zijn mountainbike van zijn erf ontvreemd was, is hij de beelden van de beveiligingscamera's gaan bekijken en zag hoe hij de dief de fiets wegnam. Oh. Omdat de politie de gestolen Brit vertelde dat de kans niet hiel was dat hij zijn mountainbike nog terug zou zien, besloot hij de beelden op zijn Facebookpagina te zetten. Via de social networks meldde de... Nee... Meldde zich vervolgens een vrouw die vertelt dat ze een jongen op de betreff be be best betreffende fiets had zien rijden. Oh, nog een dislik in huis. Een bezoekje aan de plek waar de dame de verdachte op de fiets had gezien bleek een schot in de roos. De man kwam oog in oog met de 13-jarige fietsendief die na enige aarzeling. Die na enige aarzelende diefstal voorberaal opbiegde. Is dat toevallig het 13-jarige jochie wat mensen hier geslagen heeft? Nee, die andere mensen heeft betast Toch? Dat vind ik ook goed Die was toen, toen aangehaald, omdat ja. die andere kinderen betasten Het is toch raar 13, uh, jochie, 13 jochie, Een 13-jarig jochie fietsendief Een 13-jarig jochie hier in Zandvoort Betast oude vrouwtjes En andere mannetjes En andere, andere dingetjes En Even een, en, en een 13-jarig jochie Heeft een VWO-diploma gehaald <laughs> Toen niet normaal hoe heet het? Ik heb hier nog eentje voor de mensen die op Twitter kijken Vader sluit zoon acht weken op in kist Dit was een cadeautje voor Vaderdag denk ik Maar we gaan lekker snel doorluisteren met Steve Angelo en An21 Met Met Faladja uh, Faladja Faladja Dat is een nieuw gerecht Ook oh gezellig Met de taai. Met zo'n lekkere We gaan de ovatie doen, ja. Kevin. Thank you, thank you. <laughs> <laughs> Wij gaan het appelgrijpen spel Dit is wel een heel goed liedje ervoor, hoor. Hey, hey. Ja. ja, applaus. Nou, dames. Gaan we naar boven. Gaan we naar boven. Ja, want wie gaat er beginnen? Wie wil er meedoen, allemaal, trouwens? Ja. Ja, het is niks ergens. Gaat u maar en Elektra houdt jullie in de gaten? <lacht> Wij roepen jullie wel uh, Hallo? Oké okay. ja, als het goed is hoor, ze het boven toch ook? Nee toch? Ik ja. dacht het wel Wendy, horen jullie mij? <lacht> Ik ga even testen, checken uh, ja, like, like, Ga uh, jij even een beetje uitleggen wat het spel inhoudt? <lacht> Tot zo <lacht> Ja, nee natuurlijk <lacht> Ja, je uh... Iemand die gaat wat verzinnen en ik moet het uitleggen. Nou ja, we gaan het ook maar gewoon proberen. Het is een uh, spel. Er zit iets in de tas. En dat moet iemand... Uh, ja, met, uh, door middel van een blinddoek om te doen. Gaan, gaan kijken wat het is. En degene die het meest in de buurt komt, die vindt volgens mij uh, de gouden dildo. Dacht ik. Als ik het uh, zo goed heb. Ik weet niet of ze mij nu horen, maar ik denk dat ze mij niet horen. Ze horen jullie niet. Oké, okay, wat is het? Oh nee, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Tuurlijk wel. Ah, ah. Ah. Ah. Dan gaan we even, Wij zeggen het toch niet? En ik heb een blinddoek. En zij moeten gaan raden wat het voorwerp is. Oké. Okay. Dat is appelgraai. Ja, maar het is voor nu uh, wat anders aan het worden. Um, mag... Oh ja, dit. Ja. Oké. Okay. <laughs> um, eh. Maar uh, Rob, nu hè? Ja, nee. uh, mag de luisteraar het weten? Nee. nee. nee. Oh, Oké, okay. nee, is goed. Dat zou ik bij de Hints. Er wordt nu iemand naar boven gehaald, van, van boven naar beneden gehaald. Kijk of. Uh, is hij vol of leeg? Daar ja, zit, ja, zit nog wat in. zit nog wat in. Lekker limonade. Oh. Maar er wordt dus nu iemand boven, van boven naar beneden gehaald om te kijken. Nou, niet om te kijken natuurlijk, want ze gaan het natuurlijk raden wat het is. Ik uh, moet volgens mij de dop er nog afdraaien <laughs> om... Uh, nee, ik uh, ben ook helemaal niet goed in dit soort dingen. Ah, het is... Uh, Brigitte, gezellig. Brigitte? Ik geloof Kom zitten hier, ja? Ja, Ja, dat is je ene ruimte. Oh. oh, ze heeft het goed, het is een stoel! Oh, wacht, wacht! Het okay. is een stoel! Ja, dames en heren. Dat was het niet? Gita. Nou, ja. het ligt uh, voor je. Een voorwerp, en jij moet gaan raden wat het is? Ja. Nee. Ietsjes naar, uh, ja, in nog naar voren. Ja, dat is dat hem. Is hem. Je mag hem ook een beetje geluid maken met het ding, klap of zo. Ja, en je mag. Wat hè? Worst. Worst. Wat voor worst? Levenworst. <laughs> je hebt <bent> het goed. <laughs> <laughs> dit, dit kan niet. Hey, ja, kijk maar hoor, kijk maar. Ik ben nou een slagersmeisje! Kijk. Uh, uh, daar had je rekening mee, moeten dame maar, vanaf nu. <laughs> een applausje. Dus jij mag hier blijven zitten, we gaan de rest er, we gaan er weer eentje bij halen. Krijg ik u de fout deel dan? Nee, want wij hebben jouw tijd geregistreerd. Dat was dus 30 seconden. Oh, omdat de resten doorheen praten. Ja, maar het is, het is jouw tijd, hè. Het is jouw tijd. Oké. Okay. 30 seconden. 30? Noteer, noteer heb, jij. Heb je het echt? Uh... Ja, ja, ja. Ja, dus wij gaan uh, kijken wie de, de volgende is. Is het. Uh, hoe heet ze ook weer, je vriendin? Nee, dat kan niet. Nee. Oh nee, dit is Roos. Het is Roos. Roosie, Rosé. Roosie, Rosé. Maar mijn vriendin heet Amber. <laughs> Amber, oh ja. Echt, dit is niet te geloven, hè? Ze is, hij is op mijn verjaardag geweest en daar was mijn vriendin ook. Hey. Hallo. Patrick, en, Patrick gaat hem begeleiden. En, gaat hem uh, begeleiden? Ah, uh, sorry. Mijn excuses. Hey, goed. Roos. <laughs> Patrick, jij zet die microfoon bij je, hè? Nou, ja, er komt Roos. Ze is... Uh, Kijk uit! Ah, oh, ze schrok joh. Nou, dat is echt Zij mooi. Zij moet dus gaan raden uh, nou, wat uh, voor de neus zit. Gitta mag niks zeggen. Ga maar naar voren met je hand. Ja. <laughs> nou, ga naar voren met je hand. Okay, dus en dat, dat is, hem. is hem. Dat is hem. Wat is het? Je mag geluid maken. Je mag hem tegen de tafel klappen. Je mag <laughs> alles mee doen. Uh, het is uh, iets waar Gitta mee werkt. <laughs> Ja, maar, maar wat? Leverworst. <laughs> ik wens het niet. Je had het goed. Echt? Het was Leverhorst. <laughs> ik ga de volgende yes. keer echt een ander object meenemen. Nee, denk... Had jij de tijd? de tijd? Mag je nou al? Over... Nee, jij toch? Ik had ja. uh, 31. 31 had ik. 31 seconden? Ja. Nee, dat kan niet. Zou ik dat zo snel <laughs> nee, <sneller? laughs> nee, dat is, is snel. <laughs> Oké. Okay. Dan heb ik hem geregistreerd. Dit is Gitter <laughs> Gitta de werk werkt Gitta met worsten. Maar uh, in de slaap? het is uh, ja, het is 20. 20. 20, 20. Ja ja ja 20. Ik kan geen stopwatch vinden. Die, die, die, die, die, die. Maar ik heb wel een stopwatch. Pak hem met. Zeg dat even dan. Ik had hem gereageerd, maar het was op natte vingerwerk met een vieze worst. Wat? Niks. Natte vingerwerk en vieze worst? Ja. Ga ga staan Roos, Allee. want uh, Amanda Amber Amber Amber, Amber moet nu oh, echt. Ik Kijk, heb je... Ik vertrouwde, dus... Daar uh... nou komt het. Ja, ja, ja. Oh, er oh. <laughs> valt ik <Patrick laughs> bijna zelf. Oh, ja. Nu mag Amber. Mag ik gaan raden? Wat? Er op tafel. Jij hebt een stopwatchje. Nee, ik heb geen stopwatch. Oh, wacht. Wacht, wacht even heb hoor. Je, heb jij een stopwatch op je telefoon? We deden niet met stopwatch. Wel. Die zeiden net dat jullie de tijd opnamen, maar ik zag niet. Ik heb hem. De ik heb de tijd opgenomen. Nee, maar ik hoop dat ik de Ah, ik heb hem, ja. Ik los, ik oh, uh, Nee, jij was niet snel zo. Ja, ga dat je beginnen? Sneller. Je tijd gaat nu in. Ja, wat is het? Wat is het? als je zo. Ja. <hijen> <hijen> <hijen> Dit was volgens mij echt 10 of 15 seconden. Ah. Mag die af? Ach. Nee, eerder, okay. Ja, dat was heel kort dit. Dit gaat te snel jongens, ik moet de volgende keer andere objecten ik meenemen. Ik ga wat lopen. Carmen Electra gaat van ons wat opzoeken. Nee, niet nu. Dit was, dit was dus appelgraaien. Nou, ik vond het uh, vrij snel. Heb je hem geregistreerd? Want die, uh, 30, 20 en 8. Maar ik geloof die 20 en die 30 ook niet. ik was in geen 30 seconden. Gaan we hem opnieuw proberen? We zoeken een ander object, we zoeken een ander object. Oké, we gaan weer mee. Nee, dat gaan we in het ja, laatste uur gaan we dat doen. Dus wij hebben de eerste ronde gehad. Die was een beetje vals gespeeld omdat er geen te watch. Was een opwarmertje. Dit was een opwarmertje. Jullie weten waar jullie aan toe zijn. Ik er wel even worst. <lacht> ik zou dat niet voelen hoor. Je moet even limonade pijn maken. Hé, hey, Hallo. Ik zou dit niet voelen hoor. Er komt die metaal dingetjes. Nee, dan zou ik het ook niet weten. is een worst. vrouwen herkennen worst. Oké, okay, dit is weer een wijze les van ons Kevin. Vrouwen herkennen de worsten snel. <laughs> Oké, okay, dus dit was even een, de voorronde. Dit was het uh, voorproefertje. Jullie weten wat het was? Wat was het? Mag. Ja, gooi het even in die microfoon. Hij staat open. Zeg het maar. Brandlos. Brandworst, Roos. Brandworst. Brandworst. Brandworst? Brandlos. los. Ik is het heel Goed zo. Brandworst, brandworst. Dat verdond ik. <lacht> ik zei het ook stiekem tussendoor. Brandworst, brandworst. Maar uh, wat gaan we luisteren? Want ik blijf niet aan hoe. Nou, ik uh, wil uh, brandworst. Brandworst. Ja. Het is wel kips. Het is wel kips. Dat is wel de beste hoor. Ik wil niet veel zeggen. Oh, ik weet ik wie ook heel goed het is? David Ja, precies. For the dance floor, I got that fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire. for the dance floor, turn it up!